Van 11 uur. Marjan Koekoek met het NOS-voerders het gebouw van de Tweede Kamer binnengedrongen. Tientallen mensen wisten de halt te bereiken. De Koerden eisen meer aandacht voor de strijd tegen de islamitische staat. De actievoerders werden weer naar buiten gewerkt en staan nu voor het Kamergebouw. De politie houdt hen tegen. Het lijkt een gecoördineerde actie. Ook in andere Europese steden drongen Koerden publieke gebouwen binnen. Voor het eerst is in Europa iemand besmet geraakt met ebola. Het is een Spaanse verpleegster. Ze werkte in een ziekenhuis in Madrid en verzorgde daar een Spaanse geestelijke... die in Sierra Leone besmet was geraakt. Hij overleed twee weken geleden. Daarna is ze op vakantie gegaan. Waarheen is niet bekendgemaakt. Onderzocht wordt of ze op vakantie andere mensen heeft besmet. Volgens de autoriteiten is de kans daarop klein. Groningen krijgt opnieuw een PvdA-burgemeester. Het is Peter den Oudste, die nu nog burgemeester van Enschede is. De keuze voor hem is opmerkelijk, omdat Groningen voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog geen PvdA-bolwerk meer is. D66 is nu de grootste partij en vijf van de acht kandidaten waren lid van D66. Maar volgens de selectiecommissie past de den Oudste met zijn ervaring het beste in de profielschets. Voor het eerst kunnen homoseksuelen in de meeste Amerikaanse staten trouwen. Dat komt doordat het Hoge Rechtshof zich niet uitspreekt over een bezwaar van een aantal staten waar een rechter onlangs oordeelde dat het verbod op het homohuwelijk onwettig is. Die vonnissen blijven nu van kracht waardoor homoseksuelen nu in 30 van de 50 staten kunnen trouwen. Shell is sinds donderdag bezig om alle fabrieken in Moerdijk stil te leggen. Dat is nodig omdat in een van de fabrieken een lek is ontstaan in het stoomsysteem. Pas als alle productieprocessen stil liggen kunnen technici het lek verder onderzoeken en repareren. Het weer vannacht trekt een regengebied over, minimaal rond 13 graden. Morgen trekt de regen naar het noorden weg en dan breekt de zon door. Maar smiddags komen er weerbuien, mogelijk met onweer. Het waait flink, windkracht 5 tot mogelijk 8 en het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS show. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, het laatste uur. Dit is CF, CFM Stanford, Henny van Peterchem, met het programma Het Laatste Uur. En ik spreek vandaag met Jonathan, Jonathan Scotto di Minico. Zeg ik dat goed, Jonathan? Dat goed. Ja, geweldig. Ja. Want het is uh, geen Hollandse naam. Waar komt het vandaan? dat vandaan? Het komt uit uh, Italië. Ah, je bent uh, Italiaans. Half Italiaans. Ja, nou, mijn vader is eigenlijk uh, half Italiaan half Sloween. Okay. Uh, de naam ja. Scotto di Minico komt uit Napels. Oké, okay, nou dat is wel heel uh, duidelijk, ja. ja. Ja, en ik zag jou ooit een keer uh, dat je ijs verkocht op de Grote Markt in Haarlem, toch? Klopt, klopt helemaal. Ja, ja dus ja. jullie maken echt Italiaans ijs, verkopen jullie? Uh, wij uh, maken het niet zelf, want daar ja. is geen tijd voor. Mm. Maar wij uh, verkopen het al in, uh, ja. in Amsterdam, in Haarlem, Vente, Door de Wijk. Uh, we zijn bekend in Haarlem, ja. Leuk hoor, het is heel lekker ijs ook, hè? En uh, ja, dat is toch mooi dat we uh, ja. jullie jou ook daar hebben ontmoet. Ja. En uh, jij ja, hebt ook iets met Zandvoort. Klopt, ik heb in, uh, op school gezeten in Zandvoort. Mm -hmm. En uh, ik heb ook gewoond in Zandvoort. Op mm -hmm. een, uh, een flat tegenover de casino. Ja. En, uh, ja, en ik heb daar, uh, ook, uh, ging daar ook wel eens uh, in, in, in, uh, in het centrum, ook wel, was ik op het vinden. En op het strand veel. En uh, ja. ja, ook ja, maar daarom. Ja. Wat leuk. En welke school zat je dan? Ik zat op de Wim Gettenbach-College. Ja, dat is een. Ja, vroeger zouden we zeggen dat was de MAVO, maar ja. tegenwoordig heet dat VMBO. Het heet uh, VMBO Theoretische Leerweg. Oké, okay. en dat heb je daar dus uh, kunnen volgen. Juist, ja. Het is dus op een uh, bijzondere manier gegaan. Oh. Ja, ja, ja, ja. Hoe is dat gegaan dan? Nou, uh, even kijken. Ik kwam naar de school en ik uh, was 17 jaar oud en ik werd aangenomen daar hm. in het derde leerjaar. Eigenlijk wou ik zelf in het vierde leerjaar terechtkomen, maar dat heeft mijn moeder en de, en de mensen om me heen, ze hebben dat, zeg maar, gezegd dat het verstandig is om dat niet te doen, omdat je namelijk uh, ja, nog niet echt veel ervaring hebt in het ja. onderwijs, ja. Ik, middelbaar onderwijs, helemaal niet op het normale ter onderwijs, want ik zat normaal op speciaal onderwijs. Okay. Ja. Dus daarom hebben ze gezegd, gaan we naar het derde en dan... Uh, Zodoende ben ik in de derde terechtgekomen en en uh, ja, heb ik uh, nog, nog een, een eerste jaar ging uh, ging prima. Ik had ook uh, onder andere ook veel aardige, aardige mentor ook. en uh, wat me ook vooral mag bijblijven was toch de leraar Duits. Dat was, uh, oh, ja, ja. Dat was uh, Willem Duin. Aha, dat is wel een bekende naam. Een bekende naam, ja. Dat is een bekende naam. En, ja, en, ja. Ik herinner me ook nog wel dat hij ook, zeg maar, ook bewogen was. Net zoals de mentor ook. Ook Mark Hooiveld was ook bewogen, maar hij was ook heel erg bewogen. En toch wel minder, want ik kende hem in het begin natuurlijk niet heel goed. En Mark Hooiveld was mijn mentor, dat was echt mijn eerste contactpersoon. Contactpersoon, ja, Maar uiteindelijk, ja, Willem Duin, toen was hij is nog niet tot bekering gekomen, maar Willem Duin, die was, uh, ja, die, die is toen, die was toen ook, maar die is nu nog steeds. Een uh, evangelist, christelijk. En volgens uh, ja, die mocht hij mocht nooit over het evangelie hebben. En dan uh, mocht hij mocht nooit bidden. Hij mocht, en als leerlingen daarom gingen we vragen dan mocht hij daar antwoord op geven. Dus dan had hij de toestemming gekregen om antwoord op te geven. want we leven oh. in een vrij land. Ja. Snap je? Dus hij, ik vroeg aan Willem Duin ook, op een gegeven moment ook, want hij, hij zag bij mij als een serieuze een leerling. ik mm. zei, er waren heel veel kinderen die in de klas die waren aan het keten en doen en uh, ik ging er niet in mee. Ja. en uh, hij zei ook, uh, Jonathan zei je bent een uh, goede leerling. Ik zei, je hebt uh, een heb je goed, uh, goed onder de knie mm. en uh, je hebt de eerste SO heb je al negen gehaald. Dus, <laughs> nee, dat deed je goed? Hè? ja. En, uh, ja en, uh, maar we doen dus. Uiteindelijk vroeg ik hem dus, meneer Duin, want toen moesten we nog meneer Duin zeggen, en nu zeg ik Willem ondertussen, maar toen zeggen we meneer Duin, nu ben, van school, nu, ben ik van school, <laughs> meneer Duin, hoe kan ik nou in de hemel komen, hoorde ik later van, want ik wist het niet meer, hoe kan ik in de hemel komen en hoe kan ik mensen helpen die ook in de hemel komen? Dat heb ik hem gevraagd. Nou, Jonathan, zei hij, kom naar de bus, sorry, kom naar de bus, in de evangelisatiebus in, in, in, in, in, in Haarlem op de bozermacht, dan gaan we het erover hebben. En dan, uh, kunnen, we, ja, dan kunnen we jou dus, zeg maar, uh, uh, leiden tot de Heer en dan kunnen we jou uh, het evangelie vertellen en uh, bidden voor je ook. Ja. En, uh, ja, en dat is nou oké okay. en dat was het eerste jaar. Is die, was, of was het nou de tweede jaar? Nee, ja, dat was het eerste jaar, zeg maar, Dan ben ik naar die bus geweest. Ja. En, uh, uh, ja, en toen ben ik toch, uiteindelijk ben ik daar, heb ik daar, ben ik daar geweest en heb ik toch altijd losgelaten want mijn ouders omheen en de boze wou niet dat ik daar zeg maar echt in ging, zeg maar, in het geloof. Dus ik heb niet ik heb drie jaar lang zeg maar, strijd gehad, zeg maar. maar dat vertel ik nog wel later. Maar zodoende dus uh, ging die eerste jaar ging dus goed, was ik 17 op de school en uiteindelijk. Uh, ja, ging, ik, ging het niet goed. Uiteindelijk raakte ik psychisch in de war. Op mijn dus achttiende ging ik eigenlijk van school weg. uiteindelijk was ik in het ziekenhuis geweest, opgenomen, op, op, op problemen. Wat het precies is, ja, dat hoeft niet... Te... Maar uh, uiteindelijk ben ik daar dus uh, uh, uh, teruggekomen weer. Heb ik het vierde jaar, toen was ik weer hersteld, heb ik het vierde ja. jaar gedaan. Ze hebben me gezegd van uh, ja, je, gaat niet derde, je hebt het derde jaar, hoef je niet opnieuw te doen. Je gaat nog gewoon naar het vierde jaar. En uh, wat me wel is bijgebleven eigenlijk, zeg maar, is dat ik gewoon examen heb moeten doen, dat alles goed ging. Alles ja. ging wel al redelijk goed, nou goed, alles ging redelijk goed, ja. behalve het Duits dus ging niet goed. En dat was juist een goed vak. Juist, yes, maar dat, had me, een ja. had, dat was een hele goed vak, vak voor mij. Maar dat Duits was in, vier, in de vierde jaar... had ik het hele jaar had ik geen Duits gehad. Oh jee. Dus ik stond voor die examen, ik stond te zweten en te ploegen en ik stond te doen... en te, na, na, na mijn terugkomst op school. Ja. En uh, ik denk van... Uh, ik zeg meneer Duin, wilt u mij nou helpen? Hij mocht, hij mocht mij niet helpen. Hij zegt ik zal voor je bidden, zegt hij. Maar kies gewoon nou. Hey, je hebt meer keuzevragen, je hebt 20 vragen. Doe gewoon eerst dat in je opkomt. En ik zal voor je bidden. Dat heb je niet gezegd, maar dat zou je later. Ja. Uiteindelijk, uh, nou, examen, uh, ik heb uh, het ik, examen gedaan. Ik had daar zo'n hoofd, ik denk, dit, wordt, ja. ik, dit is niks geworden, denk ik. Dit ik, gewoon, wordt gewoon, ik denk, herkans, Ik moet het kunnen. Dus ik was in mijn woning. Ja. En de mentor van mijn school kwam binnen met een roos en ik was gewoon geslaagd. <laughs> Gefeliciteerd, ja. ja, dat was Jij gewoon kinderen keer als ik dat, dat, dat verhaal ja. vertel. Omdat ik gewoon eigenlijk gewoon vier jaar, of één jaar lang in het vierde jaar, gewoon niet geen Duits heb gehad. En ja. toch geslaagd ben gewoon voor omdat ik voor mijn Duits gewoon doe. <laughs> dat is gewoon, dus, daar wil ik de Heer ook voor ja. danken. En ja, en, dat zo, zo, dat tijd, en toen was de tijd van de Gerttenbach voorbij. Ja, Zodoende hmm. zo heb ik op school gezeten en dat was het verhaal van de Gert en ook En ja, en ik werd ook wel uh, op een of andere manier door de leerlingen werd ik op een of andere manier wel gezien als een uh, ja, ze dachten dat ik altijd de leraar was daar. En Jonathan, je zei net van, uh, dat ze je misschien als een leraar zagen. Waarom, denk je? Ja, ik was natuurlijk ouder. Ik was 17, of uh, 18. 17, 18 was ik. En, uh, nee, vier jaar was ik 18, toen ik geslagen was. Nee, ik was zelfs 19 toen ik geslagen was. Ja. En leerlingen dachten toch, ja, hij is toch wel redelijk oud, voor voor, want ze denken, dat, ja, hij een leraar, denken ze, maar ook mijn postuur, mijn grootte. Ja. En toen reed ik mijn baas, weet je wel, dan dachten ze wel dat ik, ja, dat ik een leraar was, in plaats van dat ik een leerling daar was, stonden ze ervan te kijken. Ze keken me een beetje naar op, maar ze zag ook wel een beetje dat ik ook, ja, ja toch uh, anders was dan anders eigenlijk, Maar ja, dat maakt, ja. Mij, maakt mij niet uit. Ik heb mijn examen ja. gehaald ja. en uh, ik ben er doorheen gekomen en uh, ja, daarom. En zo is dat eigenlijk, nou, daarom ja. En uh, Wat ben je daarna gaan doen? Je bent nu aan het werk, wat doe je voor werk? Ik, uh, daarna ben ik uh, na mijn Gertendagcollege uh, uh, uh, College, ben ik gegaan naar... Uh, uh, uh, ben ik verhuisd van Zandvoort naar Beverwijk, uiteindelijk. Okay. Ja. En dan ben ik van Beverwijk, heb ik daar een, scho een school gedaan in, in, in Wijk aan Zee, ben ik in Wijk aan Zee ja. school gegaan, op Heliomara, zeg maar, dus, oh, een ja. rea college. Dan ben ik op school gegaan en uh, heb ik ook uh, heb ik ook heb uh, ik certificaat gehad voor MBO 2 3 zeg maar okay. voor uh, ja, uh, medewerker medewerker ja. van het secretariaat uh, eigenlijk mm -hmm. ja. Ja. En ja, dat, uh, dat doe je nu, dat werk ook, met secretariaat of iets anders misschien? Nou, ik werk nu in, bij een gemeente in Haarlem, zeg maar, in die richting met scannen en uh, een beetje in de administratieve kant, zeg maar. Ja, beetje een beetje structure structureel uh, werk je, en dat, dat soort dingen. Ja, ja. klopt. Ja. Ja. Nou, wat goed, wat ja. leuk. Ja, dus je hebt je helemaal ontwikkeld ja. zo, binnen die administratie ook, hè? Mm -hmm.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 Biolo biolo drie, drie biologisch. we zijn met z'n drieën thuis biologisch zeg. en ik heb nog een broer mijn halfbroer, die is uit 3 oktober 88, maar die is niet van mijn moeder mm. maar ik over mijn jeugd zal ik vertellen, dat ik geboren dat ben en uh, ze zagen bij mij al heel vroeg al dat, het, uh, ja, dat, dat er iets aan de hand was met mij, want dat iets ja, niet helemaal uh, ja, niet juist was heel, begon, ze hadden hun vraagtekens er al bij dat het huilen in de box zeg maar echt, dat huilen in de je had het veel als heel baby. veel en oh, normaal dan ja. als als als een normaal kind zeg maar. Ja. En uh, ja, later ook uh, uh, uh, ja, eigenlijk een uh, uh, uh, ja, een hoe uh, noem je dat en uh, en uh, uh, ja, in, in, in vier jaar oud, vijf jaar oud, weet je, uh, heel, veel, heel baldadig, een beetje, een beetje, toch een beetje oppositionele gedragsstoornis had ik. Mm. Een beetje op, op, baldadig, een beetje uh, de grens opzoeken en uh, uitdagen en een zin doordrijven, gewoon altijd gewend om ja. de zin door te drijven. Nooit, uh, een, een, altijd, gewoon een lastig, ik was een lastig kind, dat wisten mm. dat, dat, dus mijn ouders ook. Uiteindelijk heb ik therapie daarvoor gekregen ook. Ik ja. ben ook in therapie voor gegaan. Mm. En uh, dat hielp niet. Dus uiteindelijk, tot, ik ben op mijn zesde, zevende. Echt, wat ik nog wel, wat ik me ontroerde, weet ik nog wel. Op mijn vijfde, weet ik nog, zes jaar, was er een uh, vrouw. En die was nu mij, zeg maar. Mm. En uh, toen, als ik dat aan ja, het denken kan ik nog wel uh, slapen. En dat was echt die vrouw, een hele lieve vrouw, was die vrouw Kager heet. Die dus, was werkzaam in Haarlem. Mm. En die vrouw verongelukte op de snelweg in Frankrijk. Op weg naar haar vaders begrafenis. Nou. Dus dat is echt, toen ik dat hoorde, moest ik echt, ja, uh, echt ik kon nog steeds keer keer veel van had horen, want dat, hoorde, dat vind ik steeds, uh, dat is echt een, uh, dat is, echt, het is gewoon niet, dat uh, herinner ik me nu nog, dat is niet, ja een goede band, ja, ja, zeker, en, en, en, en, en klopt, en uh, ik was zo klein en ik, ik, ik, ik wist nog precies hoe ze eruit zag, maar uh, dat is wel, uh, ja, ja. Ja, het is wel, een ja, dat is wel een nare ja, ervaring. ervaring, ja, het een ervaring, ik was nog ik was bezig met een grote gevulde koek thuis, en ik weet dat mijn moeder zei, iets tegen mij zei, en die jongen, dan moet je wat vertellen, en toen, ik voelde al, als iemand tegen mij zegt, als je iets moet vertellen. En op zo'n zo gezicht dan wist ik al, dat was fout, dacht ik al. Toen kreeg ik dat te horen, ja, dan was het... Dus oh, ja, ja. ja. Hoe oud ja. was je toen? Zes. Zo jong. Ja, ja. ja en toen moest je misschien weer een andere... En toen kreeg ik een ander, kreeg ik een, ander. Kreeg een ander en uh, dat uh, was, een, was veel minder aardig en veel minder, uh, uh, uh, ja, gewoon, en die uh, kon ik niet meer samenwerken, werd ik ook uiteindelijk weggestuurd ik werd uiteindelijk gestuurd naar een, ja, een, een huidhuisplaatsing in de plaats. Mijn negende. En uh, op negen jaar oud. En, uh, ja, en, uh, ook dat ging niet goed daar. Op school ging het altijd goed, maar daar niet. Op de, op de afdeling niet, op de groep niet, niet goed. En uh, toen werd ik naar, van Amsterdam, toen werd ik naar uh, Drenthe gestuurd. Om daar uh, ook, ook zo'nzelfde procedure ging ook weer niet goed. Uiteindelijk ben ik naar Frankrijk gestuurd uiteindelijk ben ik Frankrijk ben ik in Honderlo terechtgekomen. Daar heb ik dus dag, vanaf vandaag ging het de goede kant op. Dat was vanaf, ja. 14, vanaf mijn vanaf 11e tot en met mijn 15e. Ja. Maar toen ik om mijn elfde zeg maar, daar kwam, daar kwam, daar kwam ik op een groep zeg maar, waar ook wel eigenlijk de mensen uh, daar het leuk vonden zeg maar, om jou zeg maar, een beetje te, te manipuleren. Een beetje te, ook op te voeden, wel op mijn manier, maar niet op de juiste manier vond ik. Dus, ze konden altijd wel, ze waren niet je ouders, maar ze gingen je gewoon fixeren. Dus als je niet luisterde, gingen ze gewoon, ja, je, je deur in trappen, gingen ze je, gingen ze je, je, je, je hand op je, op je, op je ging, eigenlijk een soort van mishandeling eigenlijk. Ja, ze vonden van mijn handen en, en, en uh, ik ben ook vaak van leraar, leraar op de grond gegooid ook daar ik kreeg een, een, een, een, een, een, een knie in mijn keel en weet ik ja. dan wat. En uh, twee en uh, ja, dat was wel heel heftig herinner ik me nog. En uh, ja, en uiteindelijk. Toen ben ik van die groep naar, naar een andere groep gegaan. Dat was nog een zware groep, dat was echt een groep, een stap voor het gesloten inrichting, zeg maar. Ja. En dat, en dat is niet, heeft niet niks dat heeft met, met gedraggestoorde jongeren te maken ja. eigenlijk. En uh, naar nou, die groep met, met, uh, op. Uh, op, uh, uh, uh, ja, dus eigenlijk ben ik daar dus heen gegaan, zeg maar. En daar werden ze, hebben ze gezien dat ik te, eigenlijk een te zacht aardige jongen was ook. En niet en, en uh, ja, en, en, en niet die harde aanpak nodig had die echt die gangster, uh, gangster mensen nodig hebben, die echt uh, groepsgevoelig zijn. Snap je, daar ja. ja, hoorde ik neem niet bij thuis. Persoonlijkheid. Andere persoonlijkheid, ja, nou. en dat uh, zagen ze al binnen drie, vier maanden al twee maanden al drie. vier. Nou, Toen dus ben drukker. ik ook vier, vijf maanden ben ik ja. weggegaan. Ben ik naar een uh, groep gegaan in Deventer, van Twello was dat en uh, mm. Ah, dus je hebt heel veel instellingen eigenlijk gezien ja, van binnenuit. Ja, ja, ja. Wat heeft dat uiteindelijk met je gedaan van binnen? Ja, uh, heb je er wat van geleerd of was het allemaal niet zo prettig? Het was, je hebt zeker geleerd dingen. Mm. Dat, dat geloof ik, dat weet ik zeker. Maar het was natuurlijk niet prettig. Het was niet prettig natuurlijk. Nee. Nee. Maar ik heb er wel zeker veel geleerd. Mm. Maar, uh, uh, uh, ja, dus dan ben ik daar geweest, zeg maar. In, uh, we hadden het over, over de... Ja, Hoenderlau. Ja, toen naar de, Deventer, klopt. En in Deventer ben ik dus, zeg maar, uh, ging het hartstikke zo goed dat ik een thuisplaatsing zou krijgen. Op een buitenschool, op een, net als zeg maar, de school van de Gertenbach, zou ik, zeg maar, gaan naar de naar een normale regulier onderwijs. Maar dan op een vijftiende, dus niet op een zeventiende. Okay, ja. Nou, dat ging zo goed. dat Net voordat ik naar huis zou gaan... Ben ik, helemaal, ben ik helemaal doorgeschoten. In, de, in, de, in was ik in de war geraakt. Dat dus de medicijnen waren ook gestopt. Ik ben echt in een soort psychose terechtgekomen. Ja. En dat was heel heftig. En dat was echt een uh, half jaar erin. En dat was echt, uh, toen zakte mijn wereld echt helemaal in. Zeg maar. en dat was echt, uh, nou, nee. Dus toen was ik uh, 15 en toen werd ik opgenomen. En uiteindelijk was ik 16. Ik ben 15 opgenomen. Ben ik weer teruggegaan naar Hoendelo. Waar ze mij niet meer konden helpen. Dus ik weer terug moest gaan daarheen. Maar na, daar naar Alkmaar ter, uh, terug moest. Daar uh, heb ik zo van alkmaar uh, uh, uh, ik ben van Frankrijk weer gegaan om even een tussenpauze te nemen. En van Frankrijk ben ik weer teruggegaan naar, naar de. Uh, uh, van Frankrijk ben ik teruggegaan naar, naar uh, Zandvoort. Ben ja. ik heen gegaan naar Zandvoort. Ah, dat is het eerste. En toen is de tijd van de Gettenbach gekomen. Ook. En ik wil ook uh, even benadrukken ook, dat uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, ik ook. wil ik zo zeggen. Ook. Maar in ieder geval toen ben ik naar de Gettenbach gekomen. zeg maar. En toen dacht ik, ik wacht naar de Rea. En dan uh, naar de Rea, dus zeg maar, nu op werk, zeg werk. Maar, en uh, ja, nu ben ik, zo, ben ik zeg maar, gevormd zeg maar, door mijn geloof, zeg maar, die ik heb. Zeg maar, nu, die ik, ben, nou, ik heb zoveel duistere dingen in mijn leven ook meegemaakt, dus de tijdsperiodes ook. Ja. Dat ik ook, zeg maar, wat het allemaal is, daar ga ik niet op in. Nee. Maar ik heb wel uh, gemerkt ook dat ik uh, uh, sinds mei, want ik heb de Heer al aangenomen drie maanden geleden, drie jaar geleden, vier jaar geleden, maar toen heb ik er niks mee gedaan. Mm. Maar nu ik het sinds mei heb aangenomen, ja. de Heer, ja. is mijn leven gewoon, ja, gewoon echt gewoon totaal gewoon positief veranderd en uh, voel ik me gelukkig en, uh, en heb ik geen, uh, ja, heb ik, heb ik gewoon, ja, dat zo is het daar helemaal. En daarom wil ik ook nog even speciaal benadrukken ook van uh, dat, uh, Willem Duin, zeg maar, mm. die mij echt, uh, zeg maar, vanaf... Uh, uh, ja, die op, vanaf, op school, zeg maar. Ja, die maar kent ik ken hem van school, al al school ja. ja. ja. Maar dat hij mij echt vanaf. Ik heb hem vaak opgebeld ook, in periodes ook. En, uh, mm. Hij zei altijd: als er iets is, altijd bellen, zei hij. Ja. En uh, als je iets wil vragen, altijd bellen. Maar ik had altijd de moeilijkheden en altijd ook een beetje ook zelf uitdagend. Ook een beetje gelogen naar mijn ouders ook, weet je. Een beetje om, omheen gedraaid ook, weet je. Dat ja. had ik ook niet moeten doen, maar ja, dat heeft God me vergeven, dat weet ik. Maar ik heb zoveel steun aan die man gehad. Die man mm. heeft me zoveel geholpen. Dat doet hij nog steeds. En uh, ik, ik weet ook dat hij vanaf. Of mij, zeg maar. Van mijn bekering heb ik hem opgebeld. Ik zei Willem, kom langs en ik wil, dus echt, ik wil echt met je praten. Ik wil echt, echt regioeel bekeren, zeg maar. Ik wil echt me. Ja. En uh, toen kwam hij langs en uh, als eerste kwam hij bij mij langs. En, uh, en bij een vriend, bij een vriend die er ook woont, Jeroen. En uh, die is ook, uh, teteer, ook aangenomen, maar die heeft er niks mee gedaan. Maar dat, is ook, dat gaat ook misschien gebeuren, want bij mij was het ook zo dat ik vier jaar niks mee gedaan had. Dus dat gaat bij hem ook gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Hoe erg tegenstand die jongen ook heeft, hij gaat, hij gaat ook, hij gaat ook zijn, zijn goede kant op, dat weet ik zeker. Maar uh, ja, dus toen is die, kwam hij met... Uh, ja, eerst kwam hij alleen een keer, toen kwam hij een keer bij Jeroen nog een keer met die aangenomen. Toen later kwam hij met Dennis, dat is een broeder uit de gemeente en dan uh, gingen we bidden en we gingen alles gingen vertellen vertellen zeg maar hoe, hoe het zat de evangelie weet je we gingen bidden en uh, ja, en, uh, en ik raakte me zo, en ik zat zo met, we gingen zo met alle het drie om, om elkaar heen, we raakten elkaar aan, en dan gingen wat bidden. En in het begon in, het, in, het, in, het, in een keer begon ik gewoon in een tongen te bidden. Dennis, ik zeg wat voor taal is dit? Ik denk wat is dit? Zeg ik. het was geen Italiaans Het was geen maar Ik begon één keer in, in, in een taal te bidden, zeg maar tongentaal te bidden. was echt, het was gewoon echt zwaardig. Mm -hmm. en het God Dat uh, ja, God ja. uh, ja, mij daarvoor heeft uitgekozen. De dus taal die God heeft ja, ja, gegeven. God het gaat ook in de Bijbel genoemd. Het ja, is mooi, hè? Ja, dat is prachtig, zeker. En toen wist ik, en toen wist ik dat, dat echt dat God met me bezig was. Dat God echt. Dat ik wist dat het God bestond, maar ik, toen heb ik gezegd, ik ga voor de Heer en ik, ga nooit, ik laat me nooit meer los. En, vanaf toen heb ik, en, en, en ook Willem heeft me echt, echt benaderd. En zijn vrouw ook, en Ingrid ook. En dan natuurlijk ook de broeders en zusters. en jullie ook. Maar vooral Willem echt. Ja. Hij heeft me echt bijgestaan van het begin. Ik weet, al mijn problemen heb ik bij hem neergelegd. Hij heeft me altijd geholpen. Hij heeft me altijd bijgestaan. En uh, hij, uh, hij zei ook. Uh, Jonathan, je moet weten dat hij van je houdt, en uh, net als Jezus van je houdt, en heeft hij gezegd ook, en, uh, en uh, ik hou ook van hem, weet je, en van de vrouw ook, weet je, en, uh, en, en hij heeft me zo, heeft me, heeft me zo uh, omhoog geholpen, want er zijn heel veel mensen namelijk geweest ook, die me naar beneden hebben gehaald, maar hij is een man die echt, echt mij omhoog gehaald heeft, ja. en die me ook echt het inzicht heeft gegeven ook echt, maar eigenlijk het, echt tot, ja, om het werken van, en echt om, om, om vuurig te worden voor de Heer ook, en, uh, ja, ik, ik, ik ervaar ook, hij ook, hij zegt het ook nu ook, als ik het spreek, hij zegt ook van ja, die, die, die uh, uh, progressie die jij maakt in het geloof vanaf mei tot vandaag de dag 19 september, heb ik, heb ik nog nooit gezien, heeft hij gezegd. Nee, God, God, een groot God, werk God heeft een he? groot werk in mij gedaan. Ja. Dat doet hij nog steeds. Ja. Oh, dankjewel.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 is veranderd. Of ik heb God en ik heb Jezus in mijn leven aangenomen. En mijn leven is gewoon drastisch veranderd. Ik, heb gewoon, ik ben niet alleen in mijn hart. Uh, ik heb mensen om me heen, broeders en zusters uh, van, de, van de gemeente, uh, andere mensen die ook in het geloof zijn. Dus het is jullie, Henny en Stefan. En, uh, en, uh, en uh, Willem Duin, waar ik ook heel veel steun aan heb. Ook. En uh, ja, ik ben, ik, wat ik ook doe, zeg maar, ik sta echt, ik wil echt het woord brengen aan de mensen. Zeg maar. ik, sta niet, ik sta niet op straat om lekker te schreeuwen, en lekker te doen, en mensen vinden me gek. Nee, ik sta op straat om de mensen te bereiken, om het woord te brengen, of Gods woord te brengen, want het staat geschreven in de Bijbel dat wij Gods woord moeten brengen op het straat, of het prediken wees niet bang om het dag en nacht te prediken en of op of, of, of straat of, of, of, of, of in de kerk maar in de kerk heb ik het zelf niet helemaal, nog helemaal zelf gedaan maar dat zou ik ook willen doen, want ik weet niet of ik geroepen ben echt om heidenen te bereiken of echt om christenen te ja, prediken dat weet ik niet, maar dat komt ik wel gauw genoeg achter ook, maar ik weet wel dat ik het prediken zeg maar, dat ik heel veel predik, zeg maar ook en dat ik echt het woord breng en uh, het, Mensen op straat aanspreken ook. En uh, dat mensen dan, uh, ja, in mijn familie daar wel moeite. Want ik heb ook veel moeite. Veel last ook van mijn, mijn familie ook. Die dat niet, uh, ja, die, die, die, die, die, gisteren gister, stond ik op de grote markt. En mijn vader, mijn vader was ijs aan het verkopen en uh, ja, ik wou niet dat ik daar stond te prediken. Ja, kijk, ik heb, ik, eigenlijk, ik, uh, hij zegt, je moet niet doen. Ik heb niet geluisterd eigenlijk naar hem. Maar je staat in de Bijbel eigenlijk ook, kijk, eigenlijk God's woord, is eigenlijk, staat wel eer, eer uw vader en moeder, maar Gods woord is belangrijker dan het woord van de, van de ouders eigenlijk. Dus ik heb, eigenlijk, dat heb ik in mijn hoofd gehad. Dus ik denk toch, en ja, ik heb toch dat gepredikt eigenlijk, had ik achteraf misschien niet, ook niet, misschien eigenlijk wel niet kunnen doen, maar ja, ik uh, staat geschreven, wees niet bang om het woord te geven, het woord te, breken, te brengen. En, uh, en mensen filmen dat ook, jongeren, uh, ouderen filmen dat ook. En dan uh, gaan ze dat terugkijken. En dan, ja, wie, wie weet, dan hoop ik dan, als ze een droom krijgen of een visioen. Van Jezus of, of, of, of de Heilige Geest of, of, of wat dan ook, of God ze aanraakt of zo. En dat ze dan toch zeggen, hé, hey, maar de jongen heeft er toch niet voor niets gestaan. De jongen heeft er toch het evangelie gebracht. Nou, ja. en, en, dan komen, en dan denken ze dat toch? En dan, en dan weten ze toch dat, dat ze die connectie, er, dat ze dan de Jezus aannemen. En dan, ik, mijn hoop is dat die mensen toch bekeer, kan bekeren. Gekomen Zoals ik ook tot bekering ben gekomen. Ja, want je, ja. ik hoor hieruit. Het, jij hebt natuurlijk heel veel meegemaakt. En je hebt door Jezus' liefde en de yes. uh, mensen van Jezus, de christenen... eigenlijk Jezus leren kennen en de Bijbel. En dat, dat is zo'n uh, waarheid voor ja, jou geworden... Ja, dat ja. je dat heel graag wil delen ja. met anderen. Ja, ja. En waar kan je dat beter delen dan nou, op straat... Op straat ja. waar de mensen nog niet naar een kerk gaan vaken... Dat, dat heb jij als een soort uh, ja. drive, zie ik, in je leven. Enthousiasme. Ja. En je weet natuurlijk waar de mensen ook uh, verandering en liefde en Jezus kunnen leren kennen. Ja. En dat wil je ze brengen. Ja. Op alle mogelijke manieren, Allere dat zie ik. Hè? Of, ja. hè, of het met, nou in een kerk is, of het ja. nou of op straat is, of het is nou... Op een, op, ik, ik ben zelfs uitgewezen maar, in, in, in kroegen heb ik het zelfs gedaan op, op, op, op, op, in de nacht heb ik het gedaan wat ik ook, ja, in, uh, ja. overal doe ik je gaat overal naartoe ja. om die ja. mensen te bereiken ja. die misschien de mensen die in de kerk zitten op zondag niet kunnen bereiken ja. en dat is eigenlijk ook misschien wat in de Bijbel staat wat je zegt, dat staat van ga, ga, ga heen, heen, ga even. uit en preek de, de evangelie dus ja. dat doe jij heel praktisch ja. en dan al eigenlijk heel snel want je bent nog maar sinds mei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 ik heb mijn hart om meer te evangeliseren, om meer op straat te staan. Ja. En God heeft dat gehoord, ik heb ook gebeden daarvoor, en nu heeft hij ja. mensen op af, me afgestuurd, zoals ja. jullie, zeg maar, ja. om daarvoor nou, voor zieken te bidden, om, om, om, om de mogelijkheid om, om Amsterdam, of straks in Rotterdam ergens, of, of waar dan ook, of ja. allemaal de steden dan heen te gaan, en om voor die mensen te bidden, zeg maar. Ja. En ook voor die mensen uh, het evangelie te brengen, want net ook, ik heb een vrouw aangezien met een lekker kipje in de hand te eten, en die, en die luistert dan toch een tien minuten naar het evangelie, weet je. Dus kan ook denken, ik loop weg, maar ze luistert wel. Ze en ik heb er ook succes gewenst in het leven en zo ben ik ook dat ik dan, God heeft mij eigenlijk openbaar zeg maar ook dat ik zeg maar ook gewoon vertrouwen moet staan ook met dat hij mensen op mij me heeft afgestuurd ook waarmee ik dat ook kan doen zeg maar ja en je vindt het ook niet moeilijk om te communiceren nee, je kan nee. goed met mensen omgaan ja. luisteren en praten dat is ja. ook natuurlijk een talent wat je van God hebt gekregen en die vrijmoedigheid vind ja. ik ook bijzonder ja. Ja. Ja. dat ja. is echt iets wat God je geeft ja, ook, ja? zeker weten Dat is zeker weten is heel erg mooi en uh, hoe zoek je je, je, je rust eigenlijk? Hoe is je relatie met Jezus? Uh, ja, dat, dat, dat is iets waar ik nog aan moet. Uh, me, uh, ja, ik, ik, heb zeker, ik probeer ook een stille tijd te houden. Eigenlijk. Ja, wat, wat is dat voor de luisteraars? Stille tijd? Nou, uh, nou stille tijd is. Ik doe het zelf te weinig, maar omdat ik echt ja, de drive heb om te prediken. Maar ik moet het ook vaker de rust vinden. Daar heb ik ook voor gebeden gisteren in de gemeente. Hebben ze ook voor mij gebeden. Maar de stille tijd echt houden is dat voor de luisteraars, als u het wil horen, dat is eigenlijk. Als je uh, uh, gewoon je, dat je, uh, je ogen dicht doet. Dat je geen, je gedachten sluit. En dat je je echt Jezus tot je laat spreken. God laat je, dat, via de Heilige Geest tot je laat spreken. Dat je gewoon, dat, gewoon tot, je, dat je tot, tot je laat spreken. En dat je dan. Uh, want mensen houden dat. Uh, zelfs, zelfs de voorganger heeft mij gezegd dat hij dat moeilijk vindt. En dat, en dat is toch. Uh, en voor heel, heel veel mensen, voor iedereen is dat moeilijk. Ja. Want de wereld is zo druk.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 Om je daar los van te maken. En hoe van, doe je dat dan weer? Ja, dat is zo. Binnen, zo ik, ik, bid, ik bid en uh, ik lees de Bijbel en uh, ik sta ook stil. Maar dat lukt me niet langer dan, echt dan nu nog wel vijf minuten of drie minuten. Ah. Want en dan komen er toch wel altijd wel gedachten binnen. En, uh, en, en ik, mm. Dus dat is wel. Uh, maar ik probeer wel echt. En ik doe het ook niet heel vaak. Want ik moet het wel vaker doen ook. Maar dan moet ik ook natuurlijk in groeien. Want ik ben ja. natuurlijk. Uh, zoals Willem eigenlijk al een hele goede voorbeeld mij gegeven heeft. Ik ben nog. Uh, je moet zo zien, je bent, ik ben opnieuw geboren. Mm. En uh, eigenlijk ben ik nog een baby in het geloof. En uh, uh, ja, ik ben, nog niet, ik ben nog niet de volwassen in dat geloof. En uh, kijk, zoals Willem die is al 26 jaar weg, zo moet je zien dat hij 26 jaar oud is. En dan zei ik dacht, ja Willem dat is net zo, net zo oud als ik bijna ben nu, zei ik <laughs> ja. Nee, dat bedoel maar ik. Maar in het geloofleven ben je dan nog een leven die heel laatstzaam groeien. Kan ja. je nou, en Willem zei dat ook. snel. Ja, nee, maar dat snel, want Willem zei al, dat ik zie al een progressie in jou. Ja. Maar kijk, ik, hij zegt ook, ik heb, jij hebt iemand nodig die jou begeleidt, zegt hij, en dat ben ik dan. je hebt iemand nodig die jou onderwijst ook en ook, en ook uh, helpt, zeg maar ook, en... Uh, om, om snel te groeien. Want ja, ik zie in jou een snelle progressie. Nou. Ja, dat heb ik nog nooit in 26 jaar tijd dat ik meega in het christendom. Heb ik dat nog nooit meegemaakt? En dat heb ik gisteren gehoord in de bidstond van Theo. Die ook gezegd heeft dat ik dat nog nooit heb meegemaakt. Ja. Dat is zo die, zo, zo die effecten. Zo, zo, zo, en ook meerdere mensen zeggen ook dat ik. Uh, mm. die, ja, die zeggen ook wel dat ik een, echt een vurige. Uh, uh, ja, dat ik voor de toekomst straks sta. Maar dat ik echt een prediker wil worden. Echt ook, op, op, ja. Voor meerdere mensen echt, dat staat een predik ook. Mm. En echt het woord van God ja. wil, uh, ja, wil, word, ja, wil uh, uitbrengen. Ja, zeg maar. Ja. maar het is ook belangrijk dat ik de rust moet vinden. Ook. Ook. Ja. Want ik moet ook de rust vinden. Want ik merk ook dat... Ja, dat want ik heb mijn achtergrond is toch, ja, is toch... Ik heb toch psychiatrische achtergronden. En het is God heeft me daarvan genezen. Dat geloof ik. Dat weet ik. Dat geloof ik gewoon. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn rust niet moet hebben. Want ik moet mijn rust ook hebben. Ja. Ik kan niet door blijven gaan, want je bent, bent geen robot. Snap je? Dat, dat geldt voor, ieder, dat mens. Geldt voor dat ieder mens namelijk. Anders raak je doorgedraaid. Ja, je? Dus dat is een periode ja. van rust. En uh, luisteren naar God. Ja. Lezen van de Bijbel. Nee. En het weer doorgeven zijn. Want ik zie ook, als, als ik jou zie bidden met zieken, dat je heel geduldig en heel rustig ook met mensen kan praten ja. en bidden. Ja. Dus dat zie ik wel, dat, dat je dat ook heel goed ja. doet. En, en waarom wil je zo graag voor de zieken bidden? Ja, ik wil graag voor de zieken bidden ook dat, uh, dat, ze, uh, ja, dat, dat ze dan een genezing krijgen, zeg maar. dat de God dan door hen geneest eigenlijk. Via, via mij, want ik geloof in Jezus en wie in Jezus gelooft. Jezus gehoorzaamt. dat Jezus wat ja. al zegt in de Bijbel... zal nog grotere wonderen doen dan ik daar gedaan heb. En ik wil voor de zieke ziekenbidden ook dat, dat ze ook dan, dat ervaren... dat ze dan zeg maar, beter genezen zijn. En dat ze dan, dan vragen, hé, hoe kan dat? De, geen dochter kan maar, maar genezen, en toch ben ik ja. nu genezen. En dan zeg ik toch, hé, dat toch ja, als Jezus dan aan nemen in hun leven... als ze zegt bekeren. Maar mm -hmm. dan zou ik dan toch zo wel... Mooi uh, oh, is ja, dat, Ja, he? ja, ja, ja zeker. Het ja, is mooi om te zien als je ziet dat mensen genezen. Hè. Als ik zag dat jij voor zieke bad... en dat de mensen genezen, dat ze zeggen... hé, hey, wat gebeurt er nu? Ja. En ja. dat je dan uit kan leggen van, ja, Jezus geneest u mevrouw of meneer ja. en wilt u ook niet een vriend of vriendin worden van die Jezus, zoals ja. ik zo, ja. hè, zo kan ja. je dan zeggen ja. Ja. Ja. en dan mag je ze soms zo tot de Jezus le leiden, ja. Ja. Ja. Hè? en met de Bijbel bemoedigen en noem ja. maar op en dat is eigenlijk het mooiste wat je kan doen in het leven, denk je niet? zeker, ja, is prachtig, zeker om dat te ja. ja, zeker weten ik ook. Ja, En daarin wil jij dus ook uh, uh, meer groeien. Hoe zie, hoe zie jij je toekomst voor je eigenlijk daarin? Of je, je leven de komende tien jaar, zeg maar, of vijf jaar? In de genezingsbediening bedoel je? Ja, groeien in het in, geloof. In het en groen, de... Groeien in het geloof. Ik zie mij, uh, als ik zeg, kijk, ik weet niet of ik echt uh, mijn hele leven zeg maar sta om, om, om ja, natuurlijk, ik, ik blijf ik doe in de bediening voor de genezing, maar echt om echt elke dag. Mijn toekomst is echt, denk ik, echt om. Ik sta te prediken, echt voor een echt voor, voor, voor groep mensen. Ook, zeg maar ook. Dat ik echt op een ja. manier het talent van God krijg. En de mm -hmm. of ja, die heb ik al, denk ik. Maar de gaven van God heb zeg maar, om echt op een manier te prediken. Zeg maar ook, ja. Op een manier te prediken dat, de mensen ook, zeg maar, dat het boeiend is voor de mensen ook. Mm -hmm. Dat wil ik ook. En dat, ook niet, dat, het, niet en ook, dat het ook niet saai uh, is. En waar we het ook over gehad hebben. Dat het ook niet op een, op een toon is van dat uh, mensen denken dat ze doorlopen. Dat ze alleen maar geschreeuw worden. Nee, maar dat ze het ook echt gewoon dat ze het boeiend zullen vinden. Want Jezus is de weg de waarheid in het leven dat is voor mij zo en, dat is, en andere ja. mensen zeggen ja die niet geloven is dan misschien niet zo maar het is toch zo het staat in de Bijbel namelijk erom. dus ja, ja. en dan, dan, dan, ik zie mezelf wel als echt een vurige evangeliste prediker, echt wel, ja. over de wereld heen ja ja, ik denk ja. Dat, dat Gods Geest jou dat ook gaat, uh, gaat laten zien, hoe dat dan stap voor stap uh, gaat plaatsvinden. Ja, want we moeten wel stap voor stap. Je ja. ja. mensen het bereiken. Ja, we ja, nou, moeten moet, stap voor stap, want het kan niet in één keer. Ja. Nou, je, kan ook niet, je moet het zien ook als, een, zoals mijn voorganger ook zei, ook, een, voetbal, een voetballer ja. die in een elftal zit, die profvoetballer is. Je moet vijf keer per week trainen, zes keer per week. En dan kan hij een profvoetballer worden. Dan, kan hij, dan, kan hij, dan komt hij in het eerste terecht en dan is hij basisspeler. Maar een voetballer die geen zin heeft, of die niet wil trainen, of die, kan, of die niet kan trainen, dat kan ook. Ja. Die, kan niet in, die kan wel in het eerste misschien nog net, maar die kan, staat dan op basis. Of, of staat dan ja. op de, de reserve staat hij dan. Ja. Of zelfs in het tweede, of zelfs in het de derde, of gaat hij zelfs niet. En, en zo is het met een evangelist ook. Iemand die de Bijbel tot zich neemt elke dag, die eet van de voeding en die, en die gaat het voeding niet meer doorgeven. Voeding kan hij doorgeven aan andere mensen En ja. dus dat, dat, dat is belangrijk. Dat ja, dat, dat is ook wel dat ze samen ja. gaan. Hè? Ja. Dat ze, als, als een baby-christen inderdaad voeding krijgt. en die gaat dan weer groeien in zijn geloofsleven. Ja, dan, dat heb jij dan ook als je het woord meer. ...tot je neemt de Bijbel gaat leren kennen. Ja. Dan, en je, Dat is uit kouwen en herkouwen van die Bijbelteksten ja, worden. Ja. Die kan je dan ook weer doorgeven. En je spreekt graag en je spreekt makkelijk met veel mensen. Dan kan je die woorden die God in je hart heeft gelegd en in je leven heeft bewerkt... ...ook weer levenslessen aan anderen doorgeven. Ja. Wat geweldig is dat, hè? Oh, ja. En zo zie je dat ook God dingen die in je leven gebeurd zijn... Dan ja, mede gebruiken, hij heeft niet die dingen in je leven gebracht maar hij kan wel wat er is gebeurd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 Zeker. Ja, je toekomst van wil maken ook. Zeker weten, ja. Nou, dankjewel voor dit interview. Het ja, ja, nou, was heel fijn ja, om met je te spreken. Ja, en ik wil nog even uh, een, een, een dankzegging doen voor bepaalde mensen ook, zeg maar. Even uh, die ik wil bedanken. Ten eerste wil ik uh, in deze interview ook uh, ja, Willem Duin en uh, Ingrid Duin, voorgangers, en, uh, bedanken voor de, ja, voor de, ja, dat ze zo zijn, uh, dat ze zo, zo bemoedigend, dat ze zo liefdevol zijn, dat ze zo echt, dat zeg, bij mij echt zijn bij mij, dat ze mijn tweede ouders zijn, zijn maar, dat ze echt een geestelijke ouders zijn ook. En dan wil ik zeggen voor bedanken dat ze me zo hebben geholpen. En dan wil ik ook uh, jullie ook als bedanken voor het interview ook en jullie ook bedanken ook voor de mogelijkheid ook die, die jullie geven zeg maar ook om op straat te staan zeg maar ook, en ook, uh, ook jullie ook de, de, de, ja, de, de, dat jullie ook zeg maar ook met mij ook mij ook helpen daarin en ook mij ook nou, en, en mij ook be bemoediging over uh, mij ook bemoedigen zeg maar ook en uh, ja. jullie ook voor jullie veel bedanken ook en, uh... Ja, je, ja. Je, we waren pas geleden eigenlijk bij jouw doop ook aanwezig. Ja, dat klopt. Ja. Kan je daar nog iets over vertellen? Want het was wel heel erg leuk. Ja, nou, ik ben dus even kijken. Ik ben dus uh, twee weken geleden, of nee, ik even kijken, ja, werd, uh, gedoopt. En dat uh, was, we gingen ook een tijd aan vooraf met mijn ouders. En, uh, en, uh, maar ik vind het toch prachtig eigenlijk dat God, zeg maar, alles ten goede gebracht heeft. Want ik heb geluisterd aan mijn vader ook even gezegd, doe dat nou maar niet nu, want als je straks. Is later gaat iedereen mee. Zeg maar, komt heel je familie. Ja. En de hele familie is gekomen. En bijna de hele gemeente is gekomen. Plus, ja. ik heb een geweldige getuigenis gegeven. Ook voor de, voor de mensen. ook. En dat voelt zo ja. goed. Zeg maar, dat dan, en dan, dat ik dan de heer ook. En dat ik die dat getuigenis. punt 1. dat ik die getuigenis gegeven heb aan de mensen. Zeg maar, daar, die ja. daar zaten. Ja. En dat ze dan ook echt. Dan, dan dus, uh, ja, echt godsliefde gods daar ervaren ervaren. Ja. En ook dat ze. Uh, mijn opa bijvoorbeeld zei ook, bijvoorbeeld ook. Ik hoop maar dat je voor eeuwig in Christus mag zijn, ook zei hij, dat hij zelf echt een, een eerste klas heiden is, gewoon. Ja, dat is echt, en dan zegt hij ook en zegt, ik hoop dat je echt voor het eeuw Christus mag volgen en dat je ook, ik vond dat je goed gesproken hebt, zei hij, je, en nou ik heb ook niet op details voor dingen, dus ik heb echt gewoon goed gesproken en uh, uh, uh, ja dat is, de, de doop was voor mij gewoon echt, de bevestiging ook gewoon dat ik echt ben doodgegaan met Christus samen en ook samen met hen ben opgestaan ook weer. Ja, dus, dus, dat de, je het nieuwe leven, leven hebt ontvangen. Dat, ja, dat vind ik prachtig. Dat ja. je het nieuwe leven Want ik voelde echt toen ik het water inging ja. en het water uitkwam, soort, net of een soort, een soort zwevend gevoel. Het, echt heel bijzonder was dat. Dat was prachtig, ja, echt. Ja. En uh, nou, ook, een, ja, dat vond ik, ook, ik, zee, ik, vond het ik vond het heel bijzonder allemaal. De hele, alles zeker. En in de eerste plaats wil ik God bedanken dat hij mij uit de duister gehaald heeft. Dat hij mij tot zich getrokken heeft om tot voor voor de eeuwigheid ook, maar ook voor mensen te bereiken hier. Ook voor, mensen, ook, voor mij, ook voor mij een gezegend leven te hebben, maar ook voor mij ook... om mensen te bereiken, zeg maar, en ook om... Ja, ook om, om, ja, gewoon... ja, om, ja gewoon... Voor, voor, voor, voorbeeld te zijn, ook, in plaats van... Ja. Ja, voorbeeld te zijn voor mensen, ook, zeg maar. Ja, en dan ja, wil ik het bij deze zeggen. Ja. Nou, hartelijk bedankt voor het interview. En ja, heel goed dat je hebt meegewerkt nou, Geen dank, dat heb ik graag gedaan, zeker. song it's about to be thankful with God for what he did for us to die on the cross to give the salvation and uh, the, the, the choir it's the Curse is very simple it's very simple it says gracias gracias gracias Señor and that it means thank you thank you thank you Lord and it says gracias mi Señor Jesus and that it means thank you my Lord Jesus so i know we have different uh, languages and now the only language we share all together it's love but we can share also another language and uh, if you don't mind i would love you to sing along with me and it's very simple it's very simple it's just gracias gracias gracias Señor. and that means thank you thank you thank you lord how many how many of you are thankful with god because of what he did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 something now we love to invite you ukia and welcome Gerard and yanita to come to the front i mean god is doing awesome things and god is going to do even even more things huge things we got us looking for people that want to do his work and those people they are always available to do god's work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 U kunt natuurlijk ook onze website bezoeken www.gebedsandvoort.nl. Www Tot slot willen we u hartelijk danken voor het luisteren naar het programma en we wensen u God zegen toe.